uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft vanaf het balkon van de Sint-Pieter het Angelus Domini gebeden. Op het Sint-Pietersplein en in de straten voor stond een menigte van naar schatting 150.000 mensen. Nadat de paus de zegen had uitgesproken en een goede zondag had gewenst, klonk luid applaus. Ook niet viel de informele stijl van de nieuwe paus op. Hij begroette de mensen met de woorden broeders en zusters, goeiedag. Vanochtend vanaf tien uur droeg hij de mis op. Niet in de Sint-Pieter, maar de parochiekerk van het Vaticaan, de Sint-Anna. In zijn preek zei hij dat barmhartigheid de wereld minder kil zou maken.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 Omwonenden hebben daardoor nauwelijks last van de werkzaamheden en er hoeft niemand te worden geëvacueerd. Dan het weer, overwegend bewolkt, maar in het westen schijnt af en toe ook de zon. Tegen de avond neemt in het zuidwesten de kans op een stevige bui toe. Het is 5 tot 8 graden. Morgen valt er slechts een enkele bui. Dus dan af en toe zon en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Je bent ondernemer.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 Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur met veel voetbal. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Eentje daarvan is NAC Willem II, al een tijdje bezig in Breda. Racht Nog een kwartier te gaan in het Radverlegstadion. En er is zojuist 2-0 geworden. NAC op een ruime voorsprong tegen Willem II. Hoekschop lang genomen, bal voor de goal ingeschoten door verdediger van de weg... Nog weggehaald achterin bij Willem II op de doellijn, Maar Seuntjes net 11 minuten binnen de lijnen. Ingevallen voor Lurling. Hij schiet de bal erin. En dan is het uh, gat vermoedelijk geslagen. En gaat Willem II een nederlaag leiden, denk ik. De strijd om het kampioenschap gaat verder om half drie met AZ tegen Ajax. En Feyenoord tegen FC Utrecht. En om half vijf nog FC Groningen tegen FC Twente. En dan uw rennen. Milaans Remo staat op het programma. Gio Lippens. Uh, wij zouden denken, ze zijn al even onderweg. Maar het is allemaal anders gelopen, hè? Nou ja, ze waren al even onderweg en toen kwamen ze bij Ovada, dat is op kilometer 117,3 van het parcours. En toen moesten de renners van de fiets af, gingen ze allemaal de teambus in die aan de rand van de snelweg geparkeerd stonden. Want de Torquino is onbereidbaar door de sneeuwval. Er kan gewoon niet op een fiets overheen gereden worden. We hebben net beelden gezien, er ligt echt gewoon sneeuw. En dat betekent dat de renners dus in de ploegbussen een kilometer of 40, 50 verderop moesten... om weer bij Arenzano van de, uit de bussen te stappen en dan weer op de fietsen te stappen... en dan weer het Milan Sanremo te vervolgen. De herstart van Milan Sanremo, ja, het lijkt wel Formule 1 race ja. Zo, De herstart die is om half drie precies. En dan ben ik benieuwd welke renners er van start gaan. Want eh, we krijgen te horen, onder andere van Nico Verhoeven, de ploegleider van de Blanco-ploeg... dat hij niet zeker is dat al zijn renners nog van start schuldig gaan... En als die verkleumd van de fiets afstapte, huilend in die bussen stapte. Het is echt een pandemonium daar geweest in de buurt van de Torquino. En ook hier in Sanremo aan de finish. Waar we kijken naar een paar hele mooie historische fietsen met mensen in de, dracht, de fietsdracht van zeg maar een kleine nou, 80 jaar geleden. Daar uh, uh, regent het ook nog steeds. Dus het is bar en bar slecht langs die Ligurische kust. Het worden nog uh, spookachtige taferelen zometeen. Maar jij houdt ons op de hoogte. Verder zijn we bij het hockeykamp. Op Bloemendaal belangrijk voor een plekje in de play-offs. Later in dit seizoen bij Indoor-Brabant natuurlijk gaan wij volgen de paarden. En we kijken terug op de eerste Grand Prix Formule 1 van het seizoen in Melbourne. Even naar Ragnar Niemeijer in Breda. Voor wie nog twijfelde, Nak maakt tegen Willem 2. 3-0 de 79ste minuut. Elson Hooy mag spelen voor de geschorste hier aanval vanaf de rechterkant. Keurig op maat richting de strafschopstip. En binnengeschoten door Elson Hooi die de bal niet goed raakt. Maar Mul wel degelijk passeert. 3-0 gaan we verder met Milan, Sanremo, Remo, Want ze zitten niet op de fiets. Want de mensen zaten dat wel allemaal in die bussen. En er was ook al iets van een kopgroep of zo. He? Ja, er was een kopgroep. Uh, mannetje of uh, zes. Uh, precies zes man uh, moet ik zeggen. Drie Italianen. Matteo Montaguti, Diego Rosa en Filippo Fortin. En dan een uh, Rus, Maxim Belkov. goede tijdrijder trouwens. Van Katusha. Dan Lars Bak, de Deen. En Pablo Lastras, de Spanjaard van Mobistar. Vorig jaar nog in de leiderstrui in de veld. Nadat hij de derde etappe had. Gewonnen. Op papier in ieder geval de beste renner van deze kopgroep. Ze hadden een voorsprong van 8 minuten en 40 seconden op het moment dat ze van de fiets afstapte. Maar we gaan nog even naar Ragnar. De fout van Haastroep. 11 minuten voor tijd wordt genadeloos afgestraft. Opnieuw door NAC gescoord. Het is 4-0 de goal van Verbeek. In eerste instantie nog ingeschoten. Niet goed. Maar dan komt de bal voor de voeten van Verbeek. Die links voor de goal staat. Die denkt niet na en schiet de bal in de korte hoek. 4-0. En zo wordt het een afstraffing voor Willem II, toch? Machteloos, krachteloos vandaag. Met links. Lekker geschoten. Gio, gaat verder. Hier is het 4-0. Ja, kopgroep van zes dus daarbij Ovada. Daar hadden ze een voorsprong van 8 minuten en 40 seconden op het peloton. En als ze zo meteen dan om half drie van start gaan in Arenzano... vlak voordat ze de kust bereiken... dan krijgen ze opnieuw die 8 minuten en 40 seconden voorsprong. Betekent dus dat het peloton nog even wat langer daar in de kou en in de regen moet wachten... voordat zij weer op de fietsen gaan starten. En overal vanuit het peloton, want dat is natuurlijk wel grappig... zo gauw die jongens in de bus zitten, die renners... dan pakken ze de de mobiele telefoon erbij en dan gaan ze twitteren en dan, dan krijg je berichten zoals van Mark Rancho die zegt dat hij het nog nooit in zijn leven zo koud heeft gehad. Uh, Nicky Terpstra frozen uh, twittert die betekent dat hij bevroren is en al die renners ze maken maar fotootjes van elkaar en uh, dat ziet er dan allemaal uh, behoorlijk uh, ja slecht en, uh, en, en, en polair uit. Het uh, betekent in ieder geval dat ze straks om half drie van start gaan en dan is het maar de vraag hoe snel het peloton erover zal doen voordat ze die koplopers en Uiteindelijk weer te pakken krijgen. Het zal in elk geval een jagende uh, vlucht worden hier langs de kust. Met al die capo's. Uh, we krijgen ze allemaal achter elkaar. Die kleine klimmetjes. En uh, uitera uiteraard op een gegeven moment Le Manie. Dat is uh, misschien wel de belangrijkste beklimming. Gevaarlijke afdaling trouwens. Zeker in deze omstandigheden. Dan krijgen we ook nog de Cipressa. Met opnieuw een gevaarlijke afdaling. En natuurlijk tot slot de Poggio. Vlak voor uh, San Remo. Daarvan weten we ook dat die bochtjes er niet altijd even lekker bij liggen. We krijgen nog spektakel hier in deze slechte weersomstandigheden in Milaan-San Remo. Een helse Milaan-San Remo, dat hebben de renners al duidelijk gemaakt. Wij gaan het hebben over Formule 1, want vanochtend is het circus weer begonnen. In Australië ging het allemaal van start, de Grand Prix daar in Melbourne. En daarvoor hier in de studio Louis Dekker. Louis, goedemiddag. Dag. Uh, ja, over die Formule 1 gesproken. Uh, fans konden het niet houden qua spanning. Is het een beetje uitgekomen qua spanning? Ach, we hebben in ieder geval een verrassend resultaat. Dat is één. Dat ik nou zo spe spectaculaire dingen op de baan heb gezien, kan ik niet zeggen. Het wemelde niet van de inhoudmanoeuvres. Maar weinig mensen hadden gedacht dat Raikkonen zou winnen. Want iedereen was eigenlijk bang, zeker na de trainingen, na de kwalificatietraining. dat het een Red Bull-feest zou worden. met Vettel als voorspelbare winnaar. Nou, dat is niet gebeurd. Hij startte wel vooraan op pole position. maar wist dat niet te verzilveren. Was de combinatie bij Raikkonen van slim, sluw rijden. plus inderdaad een hele goede auto? Ja. Ja, ja, hij uh, zei al dagen, uh, ik heb een hele goede auto. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Er wordt vaak gezegd, 80% is de auto, 20% is de coureur. Daar kun je dan vervolgens eindeloos over gaan discussiëren. Maar snel was hij, maar hij was niet de snelste. Daar heeft hij niet mee gewonnen. Hij heeft vooral gewonnen door heel slim met zijn banden om te gaan. Formule 1 is al lang niet meer een sport... waar het draait om 1 tiende sneller zijn dan, uh, dan de andere. Het draait er vooral om hoe ga je met je materiaal om... Ga je op het goede moment, dus pal voor je banden echt slecht worden naar binnen... of wacht je een rondje te lang? Räikkönen heeft dat extreem slim gedaan. heeft één stop minder gedaan dan al zijn concurrenten. En die, dat betaalde zich uit. Dat heeft hem zoveel tijd opgeleverd... dat hij aan het eind van de rit gewoon vooraanreep. En niet alleen dat, het ook kon controleren. Tweede werd Alonso, derde Vettel. Is dat dan een tegenvaller voor Vettel dat hij slechts derde is geworden? Ja, hij deed ergens zijn best op het podium om blij te kijken. Maar dat ging niet echt heel erg geloofwaardig, hoor. Het is uh, duidelijk dat hij niet gewend is aan verliezen. En helemaal niet als hij vooraan start. Het is natuurlijk ook zo dat hij echt wel als favoriet startte. Uh, dus derde worden, nee, dat is niet fijn. Maar ja, als je drie keer achter elkaar wereldkampioen wordt... weet je ook wel dat in de eerste race van het jaar... het kampioenschap niet beslist wordt. Dus Vettel is met zijn gedachten al bij volgende week en eh, moet nu even doorbijten, maar weet ook wel... dat het over een week allemaal weer heel anders kan zijn. En het is maar de vraag of Raikkonen dit kunstje volgende week kan herhalen. Want wat ik al zei, hij heeft niet de snelste auto. Dat was het niet vandaag. Als we nog even naar de uitslag van vandaag kijken... wie zijn er positief opgevallen en wie juist minder? Nou, Alonso en Massa, tweede en vierde voor Ferrari. Daar zal Italië heel blij mee zijn. Want vergeet niet, Ferrari heeft ontzettend moeilijke jaren gehad. En dat is nog een beetje gemaskeerd doordat Alonso met een behoorlijk haperende Ferrari, zeker in het begin van vorig jaar... uiteindelijk nog heel erg de spanning in het kampioenschap erin heeft gehouden... maar eigenlijk met een, met een Formule 1-auto die daar niet toe in staat was. Dus op het moment dat Alonso en Massa allebei materiaal hebben... waarmee ze kunnen winnen, weet je eigenlijk zeker... dat het kampioenschap niet om één team zal draaien. Red Bull viel tegen, was in de kwalificatie dominerend. Zowel Vettel als Webber eigenlijk onaantastbaar. Vettel verliest het in de strategie, Webber... Ook niet voor het eerst verliest het bij de start verknalt. Zijn start verliest zes, zeven plaatsen in één ronde. En is vanaf dat moment gewoon kansloos en doet mee. Uh, dus Red Bull zullen we het hele jaar vooraan zien. Maar heeft wel concurrentie van Lotus, Raikkonen dus en van Ferrari. En dan vind ik het wel opvallend dat ook Massa de snelheid echt weer teruggeeft. Die was een jaar geleden totaal afgeschreven. En dan natuurlijk de Nederlander, Guido van der Garde. Uh, ja, hij wordt uiteindelijk laatste laatste... Uh... Maar ja. uh, is er, welke positieve kanttekening kun je maken? Ja, ja, nou, kijk, hij heeft van tevoren gezegd... het gaat mij maar om één ding. Heel houden, uit de ellende blijven, geen rare dingen doen... geen anderen ervan af tikken, zeker niet als het koplopers zijn. En uh, finishen, dat is het grootste belang. Nou, het persbericht dat hij net heeft verstuurd... melkt dat ook uit, daarin staat... hij is met verven geslaagd, dat vind ik wat ronkende taal. Want laten we wel wezen, je wordt liever zeventiende dan achttiende... als er 18 finishen. Maar hij heeft geen rare dingen gedaan. Hij uh, staat er niet, niet op als degene die bij de eerste bocht meteen ervan afschoot. We hebben hem geen grote fouten zien maken. Zijn goede rondjes waren drie, vier seconden langzamer dan de koplopers. Hij heeft ook wel eens veel meer laten liggen. Ach ja, 18e. Hij heeft het overleefd. Vanaf nu wordt het nog beter. En je had het uh, al over uh, volgende week. Waar gaat het circus verder? Maleisië. Oké, okay. dankjewel Louis Dekker gaan we weer naar het voetbalnak Willem II, Rachna Niemeyer. Het was nog lang spannend, maar Willem II kan echt eh, langzamerhand eh, de spullen gaan pakken hè, voor de Jubilee League. Ja, ze staan al een tijdje in de gang, die spullen, denk ik ook. Maar vorige week toch opeens die overwinning op VVV. Dat gaf de burger in Tilburg wat moed. En Twan ook trouwens, denk ik. Dank je. Vier minuutjes <laughs> nog te gaan. 4-0, dat had 5-0 kunnen zijn. Nak heeft de bal via Luiks, die de score uit een rebound in de elfde minuut... ...opende een intikker van dichtbij naar kopbal van Nemanja Goedelje En eens kijken wat hij nog, nog kan. Ik zei, het had 4-0 kunnen worden. Bottegi nog, na een bal vanaf de rechterkant een vrije trap... Maar net voorlangs getikt. Door de centrumverdediger van Nak heeft zeker niet maximaal gepresteerd. Het was een grotendeels saaie wedstrijd. Maar 4-0, dat zijn toch stijvers die aan het einde van de rit gewoon staan. Daar is Van Buren. De verdediger ingevallen voor Jallo al vroeg bij Willem 2 op de linksbackpositie. Eigenlijk een rechterverdediger, de oud-Utrechter Van Buren. Ham houdt dan ter hoogte van de middenlijn. Van Buren staat er een meter overheen, dus aan de linkerkant. En wat kan Willem 2 nog een eretreffer misschien volgende? week Groningen thuis, dan een uh, bezoekje aan Eindhoven bij PSV. Het ziet er niet best uit, want dat gat met VVV zal vijf punten blijven. Vlak voor de middenlijn, Jordens Peters met een uh, paas die uitermate zwak is. Zo in de voeten van Seuntjes, de maker van uh, de 2-0. Daar gaat Seuntjes richting de as van het veld. Een sliding op het middenveld bij Willem 2 En zo veroveren de Tilburgers voor heel eventjes uh, de bal... Maar ze zijn hem ook snel weer kwijt. Kenny van der Weg. Aan de linkerkant voor Nac Breda. 20 meter over de middenlijn. Goedelje speelt hem over korte afstand richting Van der Weg. Opnieuw Goedelje staat daar dicht op elkaar. En dan denken ze met Seuntjes bij Nak. Ga maar even het weg uit. Die drukte terug naar Ten Rouwelaar. De tijd tikt weg. Nog 2,5 minuut. En de wedstrijd die is tegengevallen. Veel gedoe vooraf met deze streekderby. Veel mooie sentimenten. Maar de wedstrijd was niet groot. Hoewel het dus 4-0 staat voor Nak. De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van gisteravond. PSV is weer koploper na een 2-0 overwinning thuis op RKC Waalwijk. Bij de rust stond het 1-0 door een minutenpenalty penalty van Mertens en na de rust 2-0 bij Naldem. PSV had weinig moeite om de eerste plaats van Ajax over te nemen. Maar de overwinning op RKC was er wel eentje zonder Franje. Daarover trainig Dick advocaat. We kunnen natuurlijk beter, dat is, dat is duidelijk. Maar waar ik wel blij mee ben, dat we eigenlijk toch wel de wedstrijd gecontroleerd hebben. Genoeg kansen gecreëerd hebben, maar te weinig gescoord hebben. De eerste helft blijft het 1-0. Ja, en dan weet je, hij hoeft maar één keer verkeerd te vallen. Ja, en in de eerste helft miste vooral Spits Matafs een grote kans. En dat zat de coach niet lekker. Ja, ik, ik, ik vind het jammer, want Tim is een geweldige jongen. Dat meen ik echt. En hij gaat gelukkig uh, morgen uh, naar, naar zijn land terug. Uh, misschien krijgt hij daar weer een beetje vertrouwen. Maar als je zo speelt zoals vanavond, dat is te weinig voor PSV. Ik bedoel, je kan slecht spelen, maar dan moet je toch die... Uh... Iets meer doen dan dat hij vanavond deed. en Dat vind, dat vind ik jammer. Zo'n land, Slovenië. Bij RKC ergerde Erwin Koeman zich bont en blauw aan zijn ploeg. Van het vooraf bedachte strijdplan bleef volgens hem niks over. Als je al de eerste vijf minuten ziet, dan zie je dat wij willen combineren. Ja, en steeds balvlies leiden. Terwijl we juist snelle spelers voorin hebben. Ja, die moeten diep gestuurd worden. Om de druk eruit vanuit de achteren weg te halen. En, Blijkbaar we hebben we de hele week daarover gehad en blijkbaar zijn we nog niet duidelijk genoeg geweest. Maar dit is gewoon, ja, ik vond het ook super slecht. Het was, was helemaal niks. Erwin man was dat. We gaan Ado Den Haag, Vitesse 0-4 keurig verdeeld over twee helften. 0-2 met de rust dus 0-1. Er is die Boni, 0-2 Boni, 0-3 van Ginkel, 0-4 Havenaar. En met die twee doelpunten dus was Wilfried Boni weer eens de grote man bij Vitesse. Belangrijke rol in die overwinningen van de laatste weken heeft hij voortdurend aan de titel. Wil de spits overigens nog niet denken, want volgens Boni moet Vitesse zich richten op een plaats bij de eerste drie. Champion? I don't, I don't know. Ik denk niet over dat. Ik denk alleen om te be over de drie teams on de table. De drie first team. En dan ULC. Ja, hij zegt dus gewoon: de klassieke gewoon winnen. Zelf je wedstrijden winnen. En dan de uh, beste drie van de table, hè, van de tabel, van de stand. En dan zien we wel verder. Marco van Ginkel, die andere belangrijke man. Gisteren weer een goal en twee assists. Uh, ja, hij droomt wel al iets meer van een eventueel kampioenschap, Marco. Ja, het begint natuurlijk wel uh, steeds meer te kriebelen. En, ja, als je dan, uh, ja, zoals vandaag met 4-0 wint bij ADO, dan uh, ja, geeft dat een lekker gevoel. En ja, nu sta je uh, ja, op drie punten achter. En uh, ja, het gaat, uh, het gaat ook steeds beter met het team. Uh, ja, we raken steeds beter ingespeeld. En ja, uiteindelijk uh, zien we wel bij het schip strand, maar uh, ja, het gaat heel goed. Dan gaan we naar de Den Haag. Mooie reeks, werd abrupt dus afgebroken door die 4-0-nederlaag. Het was de eerste nederlaag in zes wedstrijden. Toch kon Maurice Stijn het makkelijk accepteren. Hij had zelfs een complimentje over voor zijn ploeg. Ja, Vitesse was gewoon vanavond in, in, in, in afronde, een maatje te groot voor ADO. Die hebben natuurlijk de beste speler en de topscorer in huis. Wat ik wel vind, is dat ik mijn ploeg een compliment moet geven... voor de, voor de strijdwijze, voor de manier van voetballen. Uh, we zijn toch, ook na 3-0 en na 4-0, we hebben er alles aan gedaan... om in ieder geval een doelpunt te maken. Nou, het echte geloof en een beetje het geluk ontbrak, bal op de paal. Dus uh, ja, ik, daarin uh, klinkt het gek, maar ben ik, heb ik uh, mijn ploeg toch een compliment gegeven... voor, uh, voor de strijdwijze tegen, tegen een kampioenskandidaat. Mauri Stijn was dat van ADO Den Haag. Nak nou, Willem 2 al afgelopen, Twan? Uh, ja, de leidersweg is voorbij. Het is 4-0 geworden in... Breda, ja, maar verder doe ik niet aan scorebordjournalistiek. We gaan het hebben over NEC tegen Heerenveen. Het werd 1-3 in Nijmegen, waar de het nog 0-0, 1-0 Boijmans... 1-1 Fint Bogason, 1-2 Juricic, een padeltje en ook 1-3 Juricic. Stapje voor stapje kruipt Heerenveen richting de subtop... en dus richting de play-offs. Tegen NEC werd alweer de vierde overwinning op een rij geboekt... en na een periode van kritiek is Marco van Basten... nu de succestrainer van de Friese. Een echte verklaring heeft hij niet voor het succes van de laatste weken. Het is, is moeilijk aan te geven, moet ik zeggen. Uh, het feit dat je dan zo'n wedstrijd als Twente misschien wel wint... en dat daar een soort uh, vertrouwen ontstaat. En, nou, we proberen zoveel mogelijk uh, dezelfde dingen te doen als ervoor eigenlijk. Alleen nu pakt het steeds goed uit. En uh, ja, langzamerhand is, het zijn het natuurlijk uh, processen die uh, moeilijk in te schatten zijn. Maar je ziet toch in de laatste maanden dat het voetbal uh, ja, duidelijk wat beter is, dat het uh, wat compacter is... dat er meer een team staat die zich niet zo makkelijk te uh, gewonnen geeft. Van Basten klimt dus richting de subtop. Alex Pastoor gaat de andere kant op. Voor NRC is het alweer de derde nederlaag op een rij. De trainer van de Nijmegenaren is echter nog niet in paniek geraakt. Zowel vandaag als vorige week zijn we toch uh, heel vaak op de goede weg. De, de bovenliggende partijen, kansen zelfs, uh, op cruciale momenten. Maar als het resultaat uitblijft... Dan, dan blijf je natuurlijk met een vervelend gevoel zitten. Alleen als je analyseert... en we, we voetballen zeker in de beginfase van de wedstrijd... Er zoveel kansen bij elkaar... Ja, dan, dan is dit wel de weg waarop we door moeten. Dan nog even de doelpunten maken van Heerenveen... van de gelijkmaker, de topscorer Alfred Vin bogason Het is de vraag hoe lang de IJslander nog in Friesland speelt... want er is belangstelling vanuit Engeland. Van Basten weet dat er dan geen houden aan is. Dat is wel inherent aan de competitie waar we spelen... als je in, in Nederland... Uh... Ja, goed speelt, dan is er gelijk zoveel interesse van allerlei landen om ons heen. En dan is het bijna financieel niet meer uh, zeg maar, uh, recht te breien. Dus ja goed, we zullen dat afwachten. We zijn in ieder geval blij, hij is er nu. En uh, de resterende zeven wedstrijden speelt hij voor ons, dat is in ieder geval zeker. Maar Margot van naar VVV, Herakles Almelo 0-2, Rus 0-0, Everton 0-1, Vierik 0-2. En een belangrijke overwinning voor Herakles. Want in het spoor van Herenveen nadert ook de ploeg van Peter Bos... nu weer die plek die Europees voetbal mogelijk zou kunnen maken... middels die play-off natuurlijk. Coach was dan ook tevreden met de punten, maar ook met de teamprestatie. Ik vind dat een aantal jongens een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Als ik naar, uh, naar Joey Belteman kijk. Jong ventje die vorige week voor het eerst in de basis speelde als linksback. Nu links op het middenveld, Duarte moest vervangen. Ja, die die de jongen heeft het gewoon, vind ik, werkelijk fantastisch gedaan. En uh, dat is niet zomaar vanzelfsprekend, want dit zijn geen makkelijke wedstrijden. De druk staat erop. Zou je verliezen, komen zij dichterbij. Moet je echt weer naar onder En ik vind dat hij het uh, geweldig heeft gedaan. Maar dat, dat geldt ook voor, uh, voor andere spelers. En dan in Venlo, daar begint men zich toch steeds meer zorgen te maken. De na-competitie lijkt haast onvermijdelijk. Rechtstreeks de degradatie komt die nog dichterbij. Willem II, natuurlijk net weer verloren. Maar goed, trainer tot wil, welke kant het ook op gaat, in ieder geval niet opgeven. Nee, je moet nooit opgeven. Je, je speelt nog zeven wedstrijden. En, en, en we hebben een goede, goede fase gekend, ook in deze competitie. En nu en nou zitten we in een mindere fase. En, en zeker na, na een Nederlaag vorige week en, en vanavond. Alleen, ja, dat, dat, dat zeven wedstrijden komt, er zijn nog zoveel punten te verdelen. En, en wij hebben ook laten zien dat we uit drie wedstrijden zeven punten halen. Dat we uit zeven wedstrijden twaalf of dertien punten kunnen halen. Dus wat dat betreft moet je nooit, uh, moet je nooit opgeven. En dat zullen we zeker nooit doen. Ton Lokhoff, zoals wij hem kennen, ten voeten uit. Pek Zwolle-Roda was er vrijdag ook nog heel belangrijk onderin. Hele belangrijke punten die in Zwolle bleven. Want Pek Zwolle tegen Roda JC werd 3-2. En met die uitslag van zojuist tussen NAC en Willem 2, 4-0 erbij, is dit de stand. PSV's koploper, 27 wedstrijden gespeeld, 56 punten. Ajax staat tweede met 54 uit 26 en Vitesse derde met 54 uit 27. Dan vierde Feyenoord 53 punten uit 26 wedstrijden en vierde, een gaatje naar, of vijfde, een gaatje naar Utrecht, 45 punten uit 26 wedstrijden. NAC is geklommen naar de elfde plaats met 31 punten uit 27 wedstrijden dan AZ 14e 26 uit 26 15e RKC met uh, 26 uit 27 dan 16e Roda 25 uit 27 ook VVV 27 wedstrijden gespeeld maar dan 22 punten en het gat met Willem II blijft 5 punten Willem II heeft 17 uit 27 dan kijken we naar de wedstrijden van half drie. Twee hele belangrijke wedstrijden bovenin voor Ajax... en onderin dus voor AZ, als u die stand net hoorde. Om half drie is dan al ik maar de aftrap van die wedstrijd tussen AZ en Ajax. De Amsterdammers kunnen bij winst de koppositie weer overnemen van PSV. Kunnen bij winst weer overnemen. Joep Schreuder spreekt kort voor de wedstrijd met Ajax-trainer Frank de Boer. Normaal um, ga je inhalen, maar ben je, nou moeten ze jou inhalen. Is, maakt dat alles anders? Nee, ik kijk er helemaal niet zo naar. Ik kijk gewoon hoe wij willen spelen. En als wij gewoon in goede vorm zijn, dan kunnen we denk ik van iedereen winnen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dan zou je best nog eens een keer tegen puntverlies leiden. Maar de kans is veel groter als je deze vorm behoudt dat je heel veel wedstrijden wint. Jij zegt altijd, ja, maar ik ga uit van mijn eigen ploeg. Ik, ga, ik doe het zoals ik, hè? Spel op. Maar het is toch wel zo dat jij bijvoorbeeld een sterkte, zwakte analyse maakt van bijvoorbeeld AZ. Niet dat je aanpast, maar jij kijkt toch goed ook naar de tegenstand. Nou, dat, doen we heel, dat doen we uitgebreid natuurlijk. En wij analyseren heel goed de tegenstander. En we kijken wat hun zwakte is en waar we eventueel ons voordeel kunnen uithalen. Maar ook juist waar we heel veel attentie uh, moeten opbrengen... om uh, de gevaren van de tegenstander in de gaten te houden. Wat is bij AZ op dit moment? Wat vind jij? Ja, ik vind... Uh, en Maher heeft een heel andere positie nu op dit moment. Die speelt uh, op de teampositie. En die... Uh, ja... Die verdedigt nu niet zo heel veel meer als uh, daarvoor natuurlijk als controlerende middenveld. En eigenlijk in de omschakeling, als wij slordig balverlies leiden... Ja, dan is hij een slimme speler die al probeert uh, de ruimte te zoeken. Nou, daar uh, moeten wij dus heel uh, uh, ja, scherp op zijn. Dat we in de restverdediging al uh, iemand heel dicht tegen Maher zetten. En dat is, soms, is het soms niet te doen, uh, maar ook heel veel momenten wel. en Ik denk dat dat uh, op dit moment de verandering is uh, bij AZ. Uh, Maher die, die ziet veel... Uh, ja, krachten spaart en juist in balbezit probeert het verschil te maken. Oké, okay, nou toch maar koplopen worden vandaag? Ja, tuurlijk willen wij dat. En, uh, wij uh, zijn in goede vorm, denk ik. Dus de kans is groot dat we een goed resultaat kunnen halen. Maar AZ heeft uh, laten zien in de laatste jaren... dat het een moeilijk uh, verslaanbare ploeg is uh, voor ons. Dus uh, laten we hopen dat het vandaag een kentering in komt. Zo meteen dus AZ tegen Ajax. En die andere wedstrijd die om half drie gaat beginnen... is Feyenoord tegen FC Utrecht. Ja, Feyenoord al heel lang ongeslagen in de eigen kaap en lukt dat vanmiddag weer tegen de Utrechters. Dan blijft de ploeg van Koeman dus meedoen in de race om het kampioenschap. Jeroen Gutter in gesprek voor de wedstrijd met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Nou, de afgelopen weken zijn jullie alle kampioensverhalen en aspiraties niet uit de weg gegaan. Merk je dat er ook een andere, sp andere spanning en andere sfeer is in de kleedkamer? Nou, je begint erover en, uh, en ik dacht eraan. Want uh, ik vond het ietsje stiller als... Uh... Als ik gewend ben en dat zou te maken kunnen hebben... dat er wat meer druk op staat, dat, dat zou kunnen. Druk, spanning, focus, dat ook? Nou ja, dat, dat hebben we al tijden. En dat moet je ook hebben om het uiterst eruit te halen. En, maar we weten wat we moeten en we spelen thuis. We zijn sterk thuis, dat hebben we bewezen, maar... Dat moet hier ook vandaag zijn, want uh, Utrecht doet het goed. Utrecht is een uh, moeilijk te bespelen uh, tegenstander, 4-4-2. Dus we zullen in ons voetbal heel goed positioneel moeten spelen... en, en, en de dreiging via aanvallend via onze flank uh, moeten hebben. Want ja, centraal zal dat heel druk zijn. Je bent specialist als het gaat om het winnen van kampioenschappen. Als speler natuurlijk vele malen. Als trainer bij zowel Ajax als PSV. Dat is een proces altijd. Hè? Uh, merk jij dat dit Feyenoord ook in zo'n proces zit en er misschien aan toe is om het binnen te halen, de kroon op het werk te zetten? Nou ja, daar, daar, daar ontwikkelen wij ons, ons wel in. Alleen het is uh, ook meer dan vorig jaar, want vorig jaar kwamen we eigenlijk uit het niets uh, ineens meedoen. Ja, nu doen we al een tijdje langer, uh, zitten we er dichterbij, dus dat is ook een andere druk. En, maar ja, je, om daarmee om te gaan of als coach te zien hoe je ploeg daarmee omgaat, dan speel je dit soort wedstrijden. En ik denk dat dit met name een wedstrijd is op dit moment in het seizoen, uh, als, je, als je er echt voor, voor gaat strijden, dan moet je vandaag winnen. En daar, in dat opzicht ben ik wel benieuwd hoe we daarmee omgaan vandaag. Super interessant dus. Ja, het dat, dat, dat, uh, voetbal 1 is, is interessant hoe we dat gaan bespelen. En het tweede is hoe we uh, in deze fase van de competitie met, met dit soort wedstrijden omgaan. En, en ja, daar heb ik ook geen uh, duidelijkheid in. Ronald Koeman dus vooraf bij Feyenoord Utrecht en de AZ Ajax. Dat zijn de wedstrijden van half drie om half vijf is er overigens nog een wedstrijd. Groningen ontvangt dan Twente. Radio 1. Het NOS Journaal. Net half drie geweest hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser.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 Dat rondje langs de velden beginnen we in Alkmaar bij AZ tegen Ajax en die kamp. Eerste aanval van AZ wordt onderschept door Van Rijn die de bal snel wegtrapt. Wat een heerlijke sfeer in Alkmaar. Een echte topwedstrijd ondanks het feit dat het nummer 2 Ajax tegen nummer 15... AZ is en nu is Ajax meteen weg met Eriksen. 0-0 uiteraard de stand, want uh, we spelen 20 seconden. En balbezit voor Deli Blind. Ajax, uh, ja, gewoon spelend uh, met iedereen die ze maar willen hebben. Behalve Kwenka en Babel, die zijn geblesseerd. En bij uh, AZ geen Willy Overtoom. Die is uh, aan het bovenbeen geblesseerd en al langere tijd afwezig. Maarten Martens, balbezit voor Ajax via al de wereld. Houd de wereld zoekend. In de diepte uh, wordt uh, niet gevonden. Want uh, Marcellus zit ertussen. En dan wordt de bal teruggekocht op de eigen keeper door Marcus Hendriksen op Esteban. Ik zei het al, een uh, stampvol AZ-stadion. Heerlijke sfeer, uh, veel gejuich en gezang vooraf. Zoals het voetbal hoort te zijn, ook nog uh, prettig weer. Wat willen we nog meer voor een uh, goede wedstrijd? Voor een moeilijke uitwedstrijd voor Ajax. Want het is sinds 2009 dat Ajax de uitwedstrijd tegen AZ niet meer heeft gewonnen. Eerder dit seizoen in de eigen arena 2-2. En uh, de halve finale voor de beker was 3-0 voor AZ. Ajax in de aanval met uh, rustig rondspelend Paulsen. Paulsen naar Zander. Ex-AZ, mooi zander, uh, schakelt uh, naar voren en geeft de bal naar buiten. Aardige bal op Eriksen, maar Eriksen krijgt hem niet uh, onder controle. En Marcellus kan uitverdedigen. We hebben gespeeld, twee minuten bij AZ Ajax. Stand 0-0. Ouderwets, Nederland aan de radio. Want acht weken voor het einde is het al spannend. Feyenoord moet gewoon winnen van Utrecht. Ronald Koeman is benieuwd hoe zijn ploeg dat gaat doen, Bas Stichler. Het is 0-0 in een volle kuip waar het bijna lente is. Nu de temperaturen weer boven nul zijn. En waarin Utrecht eigenlijk vanaf de eerste minuut door Feyenoord onder druk wordt gezet en wordt opgejaagd. Dat is wel wat Koeman wil, dat is wat Feyenoord kan. En wat het ook heeft bewezen in de afgelopen maanden. Dat doet het eigenlijk telkens. Feyenoord fit, dezelfde elf als vorige week tegen Roda. Ook Immers die afgelopen week wat ziekjes was, maar hij was niet de enige. Speelt gewoon en daarmee is hij ook niet de enige. En bij Utrecht, ja, dat is eigenlijk het gebruikelijke rijtje. Van wie Sirota de voornaamste is, die er nog altijd niet bij is. Asare heeft zijn plaats in de basis weer terug. Dat gaat dan ten koste van Duplan. En Asare speelt dus zeg maar aan de rechterkant van het viermans middenveld. Maar Utrecht heeft in de eerste... 2,5 3 minuten van dit duel in de Kuip. Eigenlijk voornamelijk gekeken naar de tegenstander. Die met 7 internationals. Potentiële internationals, dat dan toch in ieder geval. De bal heeft. En nu wordt de schaker gezocht aan de rechterkant van het veld. Die is Bulthuis kwijt. En wordt dan, denk ik, pootje gehaakt in het strafschopgebied. De Kuip schreeuwt moord en brand. Maar dat is al gauw. Als een speler van de thuisclub in het strafschopgebied ten val komt. En wil een strafschop die scheidsrechter Liesveld niet wil geven. Ik had toch eerlijk gezegd de indruk dat hij een klein tikje kreeg van Bulthuis Nu aan de andere kant is Utrecht weg. En wil Molenga contact zoeken met mensen voorin. Vindt hij Assare op de rand van het strafschopgebied. Die moet zich langs twee tegenstanders heen. Willen, maar dat is dan te veel van het goede. En dan neemt Feyenoord over. Maar is Utrecht strafschop of niet? Toch in ieder geval gewaarschuwd met een steekbal vanaf het middenveld. Die eigenlijk een beetje aan de aandacht van de verdedigers ontsnapt. En Bulthuis stond even aan de verkeerde kant. Waardoor schaken er binnen door kon komen. Scheidtsecht Liesveld nogmaals wil geen strafschop geven. Het gebeurt allemaal volgende wedstrijd. En wij wachten eigenlijk allemaal op de... Herhaling die op de monitor zou moeten komen, maar die herhaling komt niet. dan gaan we straks aan alle rustmars naar kijken om te kijken of Liesveld het goed gezien heeft. Of dat die 50.000 mensen die boos waren het goed gezien hadden. Hoe dan ook, nog geen goal in de Kuip 0-0 bij Feyenoord Utrecht. Mila Sanremo, Gio Lippens. Het is half drie geweest. Waar rijden we? Eh, nog nergens. We staan gewoon stil, stil eh, bij Arenzano aan de Adriatische, aan, Adria, aan de Middellandse Zeekust. Die raakt een beetje in de war door die koude weersomstandigheden hier, want eh, de herstart eh, is uitgesteld tot drie uur nog eens een keer, een half uurtje erbij. Betekent ook dat ze Le Manie niet meer gaan beklimmen en ook dus niet meer gaan afdalen. En dat is jammer, met name vanwege die klim, want er werd toch wel verwacht dat daar een aanval geplaatst zou worden door de mannen die het misschien niet op de sprint willen laten aankomen. Komen. Maar het is al eens vaker gezegd, die klim en met name ook die afdaling is wel heel erg gevaarlijk in deze omstandigheden. Zeker als de renners net weer vers op de fiets zitten. En eh, ze hebben dus besloten om eh, die klim eruit te halen. We weten ook dat eh, de kopman van de Blanco ploeg niet meer van start gaat. Tom Jelte Slachter. Hij heeft zojuist eh, via zijn ploegleider Nico Verhoeven laten weten dat hij eh, in de ploegleiderswagen blijft. En dat hij niet meer dat tweede deel gaat rijden. De man die de Tour Down Under won, die meteen de eerste leider was dit jaar in de World Tour, maar hem zullen we hier in het vervolg niet meer zien. Ik ben benieuwd wie we straks wel gaan zien. We weten in ieder geval dat we die kopgroep hebben van zes man. Montaguti, Rosa, Fortin, de drie Italianen. Dan Belkov, Bak en Lastras, de andere drie in die kopgroep. En de voorsprong is geen 8 minuten 40, maar is nu teruggezet tot 7 minuten 10. Dat is de officieel gemeten voorsprong toen de heren van de fiets afstapten en in de bus stapten. Om over die besneeuwde of langs die besneeuwde Torquino te gaan rijden. 7 minuten en 10. En voorsprong, dus straks voor dat kopgroepje van zes man. Die hebben dan nog maar 85 kilometer te rijden. En zonder Le Manie lijkt het wel helemaal uit te gaan draaien hier op een massasprint. 1973, een best een tijdje geleden alweer weer als je dat bedenkt. Stevie Wonder met uh, higher ground. We gaan weer naar AZ tegen Ajax en die houdt kamp. Interessante openingsfase 0-0. De stand na 9 minuten spelen bij de ploegen. Een mogelijkheid gehad. De schot van Berghuis voor AZ werd uh, gestopt uh, op de doellijn. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door Berends. Op uh, mooi het publiek er niet mee eens is. Een uh, schot aan de andere kant ook gezien van Siktorzon ex-AZ. En die bal werd onderweg aangeraakt en ging maar rakelings naast het doel. Van Esteban. En dus uh, twee mogelijkheden: uh, één voor beiden. Een uh, zonnetje hier in het uh, Alkmaarse en balbezit voor Zander. Mooisander kijkt en zoekt een beetje een fluitconcertje. Niet terecht. Heeft toch veel betekend voor AZ. Speelt de bal op Zichtersson, ook ex-AZ. En ook hij een klein beetje een fluitconcert van de harde kern van AZ. Maar uh, dat mag uh, niet deren als Paulsen de bal heeft. Halverwege de AZ-helft speelt de bal even breed op Mooisander. Mooisander schakelt zichzelf dan in door een aantal stappen naar voren te doen. En hem aan Eriksen te geven. Eriksen overname door Schöne. Schöne goede steekbal op Blind. Maar Blind kan hem net niet onder controle krijgen. En rolt de bal over de achterlijn. En mag Esteban de bal weer in het stel gaan brengen. Het al interessante openingsfase, omdat Omdat beide ploegen aanvallend spelen. Het tempo er lekker in zit. En we dus een leuke wedstrijd te zien hebben. Al 10,5 en een minuut bij AZ Ajax 0-0. Gaan we door naar die andere wedstrijd. Rotterdamse Kuip natuurlijk. Feyenoord-Utrecht ook nog geen melding, Bas. Nee, een strafschop was het overigens niet. Dat had Liesveld wel goed gezien. Het is 0-0 na 10 minuten. Omdat in dat duel van een paar minuten geleden Schaken wel heel makkelijk naar de grond ging. Naam wel een veldduel met Bulthuis. En uiteindelijk maar toen was Schaken al bezig met vallen. Nog wel een tikje tegen zijn voet kreeg, maar daar hoef je de bal echt niet voor op de stip te leggen. Na een korte worsteling in het begin is Utrecht wel een beetje weer boven komen te liggen. Of ligt het in ieder geval niet meer onder. Want de ploeg is wel degelijk ook goed in de wedstrijd gekomen. Heeft uh, eigenlijk net als dat Feyenoord dat doet ook de bereidheid om de mouwen op te stropen. De tegenstander over het hele veld te kort op te zitten. Daar houden ploeg over het algemeen niet van. Dat levert ook gek genoeg wel weer ruimte op aan beide kanten om te voetballen. Ik verwacht eigenlijk best een aardige open wedstrijd om die reden. Schaken nu wel weer makkelijk langs de tegenstander. Het strafselgebied in, bal voor het doel. En bijna gescoord door Pelle die de bal niet op zijn hoofd krijgt. Maar tegen zijn voeten aan van dichtbij hem eigenlijk in de verre hoek wil frummelen. Maar daar staat er van Utrecht nog één op de doellijn. En ik denk dat dat van de Hoorn is, die zijn doelman Ruiter dan te hulp schiet om te voorkomen dat de Feyenoord de wedstrijd op een 1 op voorsprong komt. Feyenoord komt opnieuw nadat de bal is weggewerkt. Opnieuw wordt ingebracht. En voor de voeten komt vanaf 18 meter van Lex Emers die hem in de handen schiet van Ruiten. Aan de andere kant hebben we nog een schot gezien van Assara. na goed voorbereidend werk van Moulenga. Zo is zeg maar het aantal schoten op doel ook gelijk. Dan zie ik herhaling dat het niet van de Hoorn was, maar van de Marel. Die uiteindelijk de bal die toch wel een beetje buiten het bereik leek te gaan van keeper Ruiter van de lijn haalt. Zo gebeurt er genoeg in de eerste twaalf minuten van deze wedstrijd. 0-0 in de Kuip bij Feyenoord Utrecht. Dat is ook de stand in Alkmaar bij AZ tegen Ajax. Maar ja, veldoverwicht zegt niks hè, als we aan de halve finale beker denken, Andy. Nee, nee, dat was natuurlijk een hele vreemde wedstrijd die door AZ ja, dik met 3-0 werd gewonnen. Maar Ajax was toen sterker en in de slotfase was toen onder andere Eltidoor die een paar prachtige acties had. En daardoor AZ in de finale bracht. Maar AZ moet uitkijken in de competitie, want AZ zit dicht bij... Uh, de, de na-competitie aan en zal punten moeten gaan pakken. Bijvoorbeeld tegen Ajax, maar het staat 0-0. Balbezit voor Ajax via Van Rijn aan de rechterkant van het veld. Op de middellijn ligt de bal. Heeft nog altijd de bal aan de voet. Speelt hem dan breed op Mooijzander in de middencirkel. Moisander balletje doorspelend naar Paulsen aan de linkerkant. En dan uh, wordt er gezocht naar een uh, opening, maar die wordt nog niet gevonden. Via Scheunen gaat de bal weer terug naar Paulsen. Paulsen houdt de bal even bij zich, speelt hem helemaal terug naar Mooijzander. Moisander breed naar wereld weer op de helft van AZ. Aldewereld met de grote stappen, nu halverwege die helft. Speelt de bal helemaal breed naar de linkerkant. Goede bal op uh, Deli Blind. Er moet de voorzet gaan komen. Gaat uh, via een tegenstander uh, voor het doel komen. En dan kan Eriksen schieten. En een hele goede redding. Zegt Van Eftenban. Vallend in de linkerhoek voor hem, de rechterhoek vanuit uh, de schutter gezien. Kan hij de bal nog tegenhouden. Dat was een, een goed schot en een goede actie dus ook van de keeper van AZ. En zo blijft het zeer leuk om naar te kijken. Omdat de kansen en mogelijkheden over en weer zijn. Want we hebben ook een mooie paas gezien van Elm. Waar Beres net niet bij kwam. Omdat Vermeer goed uit zijn doel kwam. Balbezit weer voor Ajax. Weer nu voor Sim de Jong. Speelt de bal naar buiten. Naar Schöne. Schöne trekt naar binnen. Kijkt en uh, probeert een 1-2 aan te gaan met Eriksen. Dat lukt niet. En dan wordt de bal wild weggetrapt uit de verdediging van AZ. Maar zit meteen Eltje door bovenop als al de wereld de bal terugspeelt op Vermeer. Met andere woorden, leuk om naar te kijken. Het eerste kleine kwartier van de wedstrijd AZ Ajax... ...stand nog wel 0-0. Nou, weer naar de Rotterdamse Kuip, Feyenoord-Utrecht. Ging Feyenoord erg aan, Bas? Ja, die zetten Utrecht nu wel onder druk. Het is 0-0 na 14 minuten en een handvol seconden. Dat levert uh, balbezit op voor de Rotterdammers... ...omdat Ruiter die de bal had, echt geen idee meer had... ...wat hij ermee kon en de bal maar over de zijlijn trapte. Martins Indy probeert nu pellen te zoeken... ...maar die blijkt buitenspel te staan... Maar wat eraan vooraf gaat aan dat moment van Utrecht's balverlies is dat Feyenoord met zes veldspelers op de helft van Utrecht komt. En daar de druk zo uit opvoert dat je, ja, je moet dan echt makkelijk te onderuit kunnen voetballen. En keepers zijn er over het algemeen nog niet de gelukkigste in. En Ruiter wist het echt niet meer. Nu heeft Utrecht wel de bal en wil het over de grond komen. Assare wordt even eigenlijk, uh, vrijgelaten. Mag wel heel ver lopen. Dan wordt Toornstra aangespeeld op 18 meter van het doel. Dan moet Utrecht komen met Moelenga vanaf de rechterkant die een voorzet geeft. Daar lopen dan eigenlijk twee mensen aan voorbij. Toornstra zelf was doorgelopen. Bij de tweede paal van ook nog Van de Gun. Zo had dat gevaarlijk kunnen zijn, maar werd het niet. En aan de andere kant neemt dan Feyenoord weer over via Jan Maat en Klaasie. Je zou bijna zeggen het Nederlands elftal speelt komende vrijdag tegen Estland. Maar nu nog even tegen FC Utrecht met die 7 potentiële internationals, waarvan eentje, Klaasje, nu gevloerd wordt... rood van de middenlijn. En dat levert dan, eh, nadat hij zelf een overtreding blijkbaar eerst had gemaakt... Utrecht een vrije schop op. Het is wel interessant om te zien dit gevecht, omdat het coaches zijn... die eh, wel hun ploeg, nou ja, wat ik zo even zei, hebben opgedragen... om in ieder geval fel erop te zitten, de tegenstander weinig ruimte te geven... maar die ook wel naar voren willen, daar waar het kan... Dus dat levert een vrij open beginfase op. Waar dus aan beide kanten wel het een en ander al is gebeurd. Goals die hebben we nog niet gezien na een kwartier. Het is 0-0 bij Feyenoord Utrecht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Can't swim so I took a boat. To an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. Flow. Crazy how that shipwreck met my.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 Van Train en die heet Mermaid. Zolang die platen lopen kun je in Arnhem en Eindhoven rustig naar de radio luisteren. AZ, Ajax en die, want geen onderbreking. Nee, 0-0. En balbezit voor Ajax, zoals dat uh, eigenlijk uh, het meest is in deze wedstrijd tot nu toe met al de wereld. Maar het, uh... Er loopt wat stroperig de aanvallen. Af en toe, zoals net met Siem de Jong. Leek het even gevaarlijk te worden, maar Siem de Jong kreeg de bal niet onder controle na een diepe paas. Nu is het Paulsen die de bal weer speelt naar Al Zoeken naar de opening. Lange bal naar de linkerkant richting Blind. Blind met weer eens voor zich. Speelt de bal in één keer op Eriksen. Eriksen naar Paulsen. Paulsen weer terug naar Mooizander. En alles nu op Vermeerna. Op de helft van Ajax. Van AZ met Moisander. Die nog altijd de bal heeft en hem even breed geeft naar de linkerkant. Dan naar Palsen. Die een beetje uh, zwermt voor zijn verdediging. En steeds aanspeelbaar is. Eriksen nu weer terug naar Mooijsander. Bal weer breed naar wereld. Het lijkt wel een beetje af en toe om Een goede bal zeg op de Jong. Oh, een goal. Wat een prachtige paas was dat. Zeg, van wereld op Siem de Jong. En Siem de Jong maakt hem af. Een heel mooi doelpunt van Ajax. En in de twintigste minuut komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Echt een heerlijk doelpunt. Met name die paas van al de wereld. Van achteruit naar een goed lopende Sime de Jong. Die vanaf rechts in het strafschopgebied de bal hard langs Esteban speelt. En zo is het eerste bloed gaan vloeien. Ten nadelen van AZ, ten voordelen van Ajax. Want Ajax leidt met 1-0 doelpuntenmaker Sime de Jong. Ze wanneer die melding doorkomt in Rotterdam bij Feyenoord-Utrecht. Bas? Nou, voorlopig nog niet geloof ik. Uh, het is nog 0-0 na 20 minuten. Dat zal uh, zo wel komen. Terwijl Feyenoord probeert een bal achteruit weg te koppen en dat lukt. Utrecht maakt veel fouten. Wordt daardoor Feyenoord eigenlijk door gedwongen, toegedwongen, Om de simpele reden dat Feyenoord, heb ik nu een paar keer gezegd, de tegenstander echt zo onder druk zet... dat Utrecht er af en toe niet meer uit kan voetballen. Dat levert ja, een aantal kottige momenten van balverlies op waarbij mensen elkaar niet begrijpen... en sneller moeten handelen dan eigenlijk goed voor ze is. Feyenoord heeft er nog niet echt voor kunnen profiteren. Pelle jaagt nu weer door op ruiten. Die paas naar Kali, die wordt geschaduwd door Immers. Dan het ook niet beweegt op de rand van zijn strafschopgebied. Dan wordt opgejaagd ook nog door Schaken. En dan loopt het maar net goed af als hij aan de andere kant van het veld. Bulthuis vindt hij wat ruimte heeft. Maar Bulthuis, ook ogenblikkelijk weer besprongen door Klaas. Hij kan ook niet naar voren. Moet de breedte in. En dan wordt Assare behoorlijk aangepakt door, uh, wie is dat? Filena. Dan gaat een gele kaart komen voor de Feyenoorder. En dat levert dan een uh, vrij schop op voor FC Utrecht. Of is het Schaken die de overtreding maakt? Ik denk dat Schaken is geweest. Assare heeft er in ieder geval flink pijn van. Het gebeurt na een kwartwedstrijd bij 0-0 stand in de Kuip. Waar uh, eigenlijk nog niet zo ongelooflijk veel gemene overtredingen zijn geweest. Maar deze, het was inderdaad uh, Filena. Die is uh, flink. Die gaat eigenlijk bovenop de voet van zijn tegenstander staan. En ontvangt er daarvoor geel. 0-0. We gaan uh, hockey en mannenhockey. Maar voor we dat doen, eerste uitslagen van het vrouwenhockey. Den Bos won ook zijn 16e wedstrijd met 1-0 bij Kampong. Lare SJC 1-5. Pinoquet Nijmegen 3-1. Hurley de Terriers 6-0. HDM Amsterdam 2-5. En Mop Oranje-Zwart 1-3. Den Bos al geplaatst voor die playoffs. Amsterdam en SJC gaan dat ook doen. En rond die vierde plek is het dringen. Hurley staat er nu. Laren, grootmacht van wel heeft het moeilijk. Oranje-Zwart Kampong. Iedereen kijkt nog naar boven, maar ook een klein beetje naar onder. Maar de Terriers gaan eruit. We gaan eerst naar die uit. Moet niet gek gaan worden, hij scoort alweer. Deli blind. En dat is de 2-0 voor Ajax. Hij mag uh, ja, aanleggen met rechts Schiet hij de bal hard langs Esteban. Helemaal vrij, trekt goed naar binnen. En Blind legt hem voor rechts en schiet hem in de korte hoek naast Esteban. En zo lijkt deze wedstrijd na een kwart wedstrijd al uh, redelijk beslissend te zijn. Want uh, Ajax was al sterker tot aan de 1-0. En nu meteen die uh, tweede klap eroverheen voor AZ. AZ was nog aan het luchthappen na de 1-0. En Deli Blind scoort voor Ajax. 2-0. Tegen AZ. We nou, weer terug naar het hockey. Gerard, de dames hadden we net gehad. We gaan naar het uh, mannenhockey kijken. En jij zit bij Kampong tegen Bloemendaal. En ook die kijken allemaal naar boven voor die plekjes bij de play-offs. Ja... Ze staan op play-off-positie zelfs. Bloemendaal is vierde op dit moment met 30 punten. En uh, Kampong staat daar nu één puntje boven. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Nou, dat komt omdat Bloemendaal met name... een rampzalige week achter de rug heeft. Afgelopen zondag werd met 2-1 verloren van uh, Oranje-Zwart. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren in Eindhoven. Daar heeft Bloemendaal het altijd lastig. Maar de vrijdagavondcompetitie, daar werd een volledig programma gespeeld... was Pinoquet met 0-1 te sterk in het uh, Bloemendaal op het kopje nota bene. En daardoor staat Bloemendaal ineens op de vierde plek en moet ze gaan vrezen. En moeten ze van Kaag tegen Kampong natuurlijk de punten pakken. Kampong heeft natuurlijk ook die punten nodig... maar heeft er inmiddels eentje meer dan Bloemendaal. En Amsterdam heigt in de nek van Bloemendaal. Twee punten achter en drie punten achter op Kampong. Dat is de inzet van deze wedstrijd. En Bloemendaal is wel wakker geschud hoor, door die nederlaag afgelopen vrijdag. Want al na vier minuten hebben ze via Rogier Hofman hier in Utrecht... de voorsprong genomen tegen Kampong. Kampong en Bloemendaal zijn we allemaal... Allebei die punten hard, hard nodig. Kampong nog steeds zonder de geblesseerde De Wijn, zonder Alegre en zonder Kemperman. Dan moet je zonder schade de zaken doorzien te komen. Dat ziet er op dit moment minder goed uit voor Kampong, want ze staan 1-0 achter tegen Bloemendaal. Malaga, kwartfinalist in de Champions League, ging zojuist in de Spaanse competitie met 2-0 thuis onderuit tegen Espanyol. Malaga is tegenstander van Marussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League en is daardoor teruggevallen naar de zesde plaats in Spanje. We gaan weer even naar Bas Fijn Feyenoord tegen Utrecht. Het wordt wat uh, pittiger in de kuip. 0-0 de stand, dat nog wel. Maar uh, wat gele kaarten gezien. Eerst voor Orr, omdat hij te laat was in een duel met Immers. Vervolgens voor Assari die al dan niet de elleboog gebruikt in een kopduel met Boetius. Die even daarvoor naar de grond ging in het strafschopgebied. En het, het Feyenoord publiek schreeuwde opnieuw om een strafschop. Maar hij liet zich wel heel duidelijk vallen, Boetius. Dat was zeker geen strafschop. Maar er gebeurt wel van alles. Feyenoord heeft Utrecht ook wel wat meer teruggeduwd in de laatste minuten. En mag nu naar die vermeende elleboog van Assare. Die wel te hard het duel inging. Een vrije schop nemen op 30 meter van het doel. Jan Maat ineens in de muur. De rebound voor de voeten van Boetjes. Die schiet wel maar raakt eigenlijk ook anderen. In plaats van dat hij de bal voor het doel krijgt. Maar zet door en haalt er dan nog een hoekschop uit. Omdat hij eigenlijk eerder bij de bal is. Nadat hij het duel aangaat met tegenstander Tommy Orr. Dan de Australiër. En dat levert dan Feyenoord een corner op vanaf de rechterkant. Zo mag alles wat uh, groot genoeg is om te kunnen koppen daar blijven staan. Die stonden er al, want je weet het nooit. Schiet Jan Maat ineens of legt hij de bal toch op een hoofd? En nu uh, kijken we dus naar Immers, naar Pelle, naar Matthijssen en naar De Vrij. Want dat zijn de vier Feyenoorders die er staan. Komt een indraaiende korte bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Wuitens zonder enig probleem. Omdat Utrecht met alle veldspelers in dat strafgebied stond. Dan sta je dus met 11 tegen 4. Dat moet toch te verdedigen zijn. En dat blijkt ook wel. Ingooi voor Feyenoord nu als die bal door Wijters wordt weggekopt over de zijlijn. Voor de Rotterdammers die via Boetius de bal hebben schaken. Paast. Jan Maat moet doorlopen. Er moet een voorzet komen. Die komt ook wel met de tweede paal. Dan loopt Pellen net voorbij. Kan de bal nog door Immers worden opgepikt. Die moet dan onder druk van Van der Marel de bal ogenblikkelijk weer in het strafselgebied krijgen. Dat lukt maar half. Filena neemt er over. En nou is de omsingeling van Utrecht wel langzaam begonnen. Eventjes zit Assari die weer teruggekeerd is na zijn blessure ertussen. Maar Klaas die neemt vrij snel weer over. 26 minuten. Feyenoord wordt sterker en krijgt Utrecht onder druk. Staat 0-0 dus in de Rotterdamse kuip. AZ Ajax ook zo'n klein half uurtje bezig. 0-2 is daar de tussenstand. 0-1 de Jong, 0-2 Deli Blind. Mensenrechter B moesten we er nog bij zeggen van Andy. Eerder op de middag was er al een wedstrijd. Nak Willem 2. Gaat niet goed met Willem 2. Het werd 4-0 maar liefst uiteindelijk in Breda. Wordt allemaal vervolgd na drieën. Langs de lijn. Op één In één stemronde is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson. Precies een jaar geleden werd hij de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, het wordt tijd, Diederik Samson, dat de handen uit de zakken gaan. En dat er leiding wordt gegeven. De partij in crisis won onder zijn leiding op een haan naar de verkiezingen. En ging zelfs mee regeren. Zo maak je Nederland sterker en socialer, wat er ook gebeurt. In Dit is de Dag praten we met onze nationale schaduwpremier over zijn roerige eerste jaar. Dan moet nu wel gaan waarmaken. Hè? Diederik Samson, morgenmiddag om twee uur bij Dit is de Dag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.